Gebeurde op 12 december We waren aan het rekenen en ik was al klaar Tot de meester zei, leg de benen maar neer We mogen het kerstspel spelen dit jaar Toen ging hij de rollen verdelen Als eerste koos hij Marjolein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 Dacht ik, dan maar een header, dan sta ik wel wat achteraan. Maar dan schuif ik naar voren steeds verder, tot ik naast Marjolein kom te staan. Ook oh, header mocht ik niet spelen, en Paul en Yvonne, die werden de os. De rol die ik kreeg, moest ik delen, ik moest steeds zol zijn, samen met Jos. Begonnen. met z'n allen alleen tegen mij steeds verder de grapjes verzonnen met telkens die stomme rond deze erbij hey wat was dat nou? ezeltje rijden of ezeltje prik hup een pen in je rug zeg hou jij je hoeven is bij je en met ging stond ik opeens in de ezelsbrug en het meester zei soms ja nou weet ik het wel alsof met dat eeuwige maar ze brachten me terug direct naar de bel. I'm De dag voorop moest dit treden Kwam Jos niet op school, had zogenaamd griep Het was enkel alleen om de reden Dat hij als voorkant voor lul met me liep. In mijn een eentje speel ik geen enkel. riep ik maar toen zei lijn. Langzaam drongen tot me door En de hele tent